7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Londen zijn bij het parlement... demonstraties aan de gang van zowel voor- als tegenstanders van de brexit. Binnen zijn de leden van het Lagerhuis aan het debatteren... over de deal die premier May met de Europese Unie heeft afgesproken. Waarschijnlijk wordt daar vanaf 9 uur over gestemd. En de verwachting is dat een meerderheid tegen zal stemmen. Daarna wordt een toespraak van May verwacht. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is al uren een terroristische aanval... aan de gang in het chique Dusit Hotel. Er zouden zeker één dode en vier gewonden zijn gevallen... maar de te verwachting is dat dat aantal nog verder zal oplopen. De terreurbeweging Al-Shabaab uit Somalië heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Volkswagen en Ford gaan samen bestelbusjes en middelgrote pick-ups ontwikkelen. Ford gaat de pick-ups en de grotere bestelbussen bouwen... Ook voor Volkswagen en de Duitsers richten zich voor beide bedrijven op de bouw van kleinere busjes. De eerste gezamenlijk ontwikkelde modellen komen op zijn vroegst in 2022 op de markt. Maaltijdbezorgers van de site Deliveroo moeten volgens de rechter gewoon in dienst worden genomen. Het zijn geen ZZP'ers. Deliveroo laat bezorgers sinds vorig jaar als zelfstandigen werken. Maar volgens de rechter is het werk niet veranderd. Vakbond FNV, die de zaak aanspande, is blij met de uitspraak van de rechter. Voor het eerst groeien de planten op de maan, zegt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Het gaat om zaadjes van de katoenplant die naar de maan zijn gebracht. Vorige maand lanceerde China voor het eerst in de geschiedenis een sonde naar de achterkant van de maan. De organisatie nam toen ook katoenzaden, aardappelzaden, gist en eitjes van fruitvliegjes mee voor onderzoek. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt op steeds meer plaatsen regen of motregen. Ook morgen bewolkt met lichte regen. Het wordt dan een graad of acht. Donderdag vallen er buien, soms met natte sneeuw. Tussendoor is er soms wat ruimte voor de zon en het wordt 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de A10... de ring Amsterdam tussen knoopend watergaas meer dan af Amsterdam... over Amstel, vijf minuten vertraging... en 10 minuten voor de N205, nieuw richting richting Haarlem, bij Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie.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 in the eye Op internet. <laughs> www.zfmzandvoort.nl I know it's just something about you. Got me feeling like I can't be without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 What I discovered, baby, I don't need me another. No, no, all I know, only you got me feeling so. And you know that I got to have you, and I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover. see maybe it's got nothing to do with me father's bigger to your dog She's left cleaning up the mess he made So fathers be good I'm oh.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 Hier. We beginnen zo meteen met de raadscommissie. We beginnen zometeen eerst met de opening, vaststellen van de agenda, mededelingen, college en BMW. Dan daarna de samenleving met wijzigingsbesluit, gemeenschappelijke regelingen, werkvoorzieningen, maar land, vervolgens ruimte en economie, versterken van de handhaving, instrumentarium, toeristische verhuur en van woningen, evaluatie, jaar rond paviljoens, vervolgens bestuur, vuurwerkvrije zones, wijzigingen, vorderingen, camera toezicht, rondvraag en sluiting. Van ZFN, via de kabel op 104.5